11 uur, Kees met het NOS-journaal. Minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken ontbiedt de Syrische ambassadeur op zijn ministerie vanwege het geweld in Syrië. In de stad Hama zijn de afgelopen dagen volgens verschillende bronnen zo'n 140 opstandelingen door regeringstroepen gedood. In het weekend vielen de meeste doden toen tanks de stad aanvielen. Rozentaal noemt het geweld tegen vreedzame demonstranten vreed en verwerpelijk... Hij wil dat de internationale gemeenschap de druk op de Syrische regering blijft opvoeren... en dat er strengere EU-sancties tegen het regime van Assad komen. Buitenlandse Zaken zei verder dat de Nederlandse ambassadeur... in de Syrische hoofdstad Damaskus niet wordt teruggeroepen. Italië maakte vandaag bekend wel zijn ambassadeur terug te halen. Zoals verwacht heeft ook de Amerikaanse Senaat ingestemd... met het akkoord over de staatsschuld. 74 senatoren stemden voor, 26 tegen...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 De man die een taart van scheerschuim naar mediamagnaat Rupert Murdoch gooide... moet zes weken de cel in. Het incident gebeurde twee weken geleden... toen Murdoch door een parlementaire commissie werd gehoord... over zijn rol in het Britse afluisterschandaal. Volgens de rechter moet de man de cel in... omdat hij een hoorzitting heeft verstoord die voor veel mensen van groot belang was. In de Pakistanse stad Karachi zijn zeker 34 doden gevallen... bij gevechten tussen aanhangers van politieke partijen... die verschillende bevolkingsgroepen vertegenwoordigen... Het is al maanden onrustig in Karachi, daarbij zijn zo'n 500 mensen gedood. De Pakistanse regering zet nu extra agenten en veiligheidstroepen in. De NAVO stuurt extra troepen naar Kosovo... vanwege de opgelopen spanningen aan de grens met Servië. Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië... maar heeft de onafhankelijkheid van Kosovo nooit erkend. Vorige week wilden Kosovaarse agenten twee grensposten innemen... omdat die zouden worden gebruikt voor smokkel... Dat leidde tot een golf van geweld waarbij Servische Kosovaren een agent doden en grensposten in brand staken. De 6300 militairen van de K4 vredesmacht hebben hun handen vol aan de onrust en daarom stuurt de NAVO 700 extra militairen. Ze komen uit Duitsland en Oostenrijk. In de Saoedische havenstad Jeddah moet een toren worden gebouwd van meer dan een kilometer hoog. De neef van koning Abdullah, prins Al-Walid, heeft de bouwplannen bekendgemaakt.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 Het weer, vannacht blijft het nog lang warm en op de meeste plaatsen droog. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking verder, steeds verder toe... en komen er regen- en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Donderdag is er vooral in het oosten nog kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden.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 It's going around the whole town's talking about the it. socially uplifting boys. It sure is wearing me out. All my low friends in high places, they won't talk to me no more. They can't take no chances being seen on a dance floor. Say, Pinko boogie bar. I like slow dancing to the good old country blues. Well, I like the FBI, the Secret Service, too. Now, I like the CJ Edgar on the best. Dry pink o boogie. Goedenavond bij dit oog met Spanje, Italië, Japan en. Een tovenaar. Spanje en Italië, dan gaat het natuurlijk over de schuldencrisis. En Japan staat vanavond centraal in de serie over toerisme in landen die te kampen hebben gehad met rampspoed. De tovenaar, dat is Hans Klok. Zijn show in Carré vanavond werd bezocht door Henk van Hoorn, oud-presentator van het Oog en liefhebber van illusionisten. En Henk verraadt in het oog vanavond welke trucs hij heeft doorzien. En ook nog muggen, de Universiteit van Wageningen laat er nog eens 100.000 los in het kader van een onderzoek. En om 5 voor 12 komen ze langs. Eerst het nieuws van vandaag: Dinsdag 2 augustus. The eyes are 74 and the nays are 26. En zo ging ook de Amerikaanse senaatakkoord... met de verhoging van het schuldenplafond. Eerder vannacht was al het huis van afgevaardigden door de bocht gegaan. Schoorvoetend, want het akkoord bevat een hoop bezuinigingen... en geen belastingverhoging. En dat steekt de democraten. Ik ben niet blij met het, maar ik ben some of the accomplishments van in het and En dat is waarom ik het op bijna krampachtige wijze probeert president Obama optimistisch te blijven over de toekomst. Er wordt niet te veel gesneden. Het zorgt er ook voor dat we blijven investeren in dingen als onderwijs en onderzoek die nieuwe banen creëren. Het zorgt ervoor dat we niet te abrupt snijden terwijl de economie nog steeds fragil is. Still fragile. Mandy Pijnenburg is weer terug in Nederland. Ze was al twee jaar met proevenlof in de Dominicaanse Republiek... waar ze vast zat voor drugssmokkel. Maar dat moest geheim blijven, omdat anders de loverboys... die Mandy hadden gedwongen tot haar daad, haar zouden komen zoeken. Vanmiddag landen ze op Schiphol. Echt, de minuten, jullie was ik aan het aftellen. Ja, nog vijf minuten. Nog vier, vier minuten. minuten. Op de luchthaven vervuurde de verzamelde pers een spervuur aan vragen op haar af. Wat had ze als ergste ervaren? Het alleen zijn. Het alleen zijn. Dat was het allermoeilijkste. Dat ik alles helemaal alleen moest doen. Die vijf jaren. Wat was ze in de jaren van gevangenschap kwijtgeraakt? Ik zou graag bijvoorbeeld een keer willen huilen en dan kan ik het niet. Zag Mandy in dat ze een beetje dom was geweest. Uh, helemaal alleen, ver weg. En, uh, ja, eigenlijk moest ik boete voor, voor iets wat ja, ik niet wou doen. Ik weet dat ik toch een fout heb gemaakt door het wel te doen. En wat gaat ze nu als eerste doen? Frietje eten. <laughs> En dan die mug. Hopelijk kunt u vannacht de slaap een beetje vatten. Niet alleen vanwege de warmte of de schuldencrisis, maar omdat onderzoeksinstituut Altera een ware muggenplaag heeft voorspeld. En ik hoef u niet te vertellen hoe irritant zo'n mugje klinkt, dat de hele nacht zo vlak rond je oor vliegt. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dood. De krant van morgen. Jan van der Putten. Met de krant. Ook in de ochtendbladen veel aandacht voor het schuldenakkoord in Amerika. En de commentaren zijn niet mals. Op papier is Obama de machtigste man op aarde, zegt bijvoorbeeld trouw. Maar hij ligt aan de ketting van de Tea Party. De radicale conservatieven binnen de republikeinse fractie. Nog nooit is zo duidelijk geweest dat de VS als wereldmacht op zijn retour is, vindt het AD. De Amerikanen hebben hun eigen gezag ondermijnd. De al maar groeiende polarisatie zal dat proces versterken. Spoorbedrijf Arriva dreigt met een rechtszaak tegen de staat, meldt het Financiële Dagblad. Het gaat over de hoge snelheidslijn, de HSL Zuid. Dat is de snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Antwerpen. De staat wil exploitant NS korting geven, want het gaat niet zo goed met die HSL. De belangstelling voor de snelle verbinding valt namelijk tegen. Het dreigt een strop voor de NS die zich achteraf gezien... voor veel te veel geld aan het project heeft verbonden. Daar heeft Arriva-directeur Hettinga niets mee te maken, zegt hij. Korting geven aan NS is volgens hem in strijd met het Europese aanbestedingsrecht. In moordzaken kijkt de politie veel te weinig naar huiselijk geweld, meldt het Nederlands Dagblad. Van de verdachten van moord en doodslag heeft minstens 20% iemand in zijn directe omgeving mishandeld. Dat zijn cijfers van het Arnhemse adviesbureau Beke. De onderzoekers zien ook een verband tussen huiselijk geweld en bijvoorbeeld criminele afrekeningen. Bij verhoren stellen regisseurs geen vragen over geweld in eigen kring. En dat is jammer. In de geruchtmakende Puttense moordzaak kwam de dader pas in beeld toen hij DNA had afgestaan na huiselijk geweld. Trouw meldt dat een psychiater in meer dan 30 tbs-zaken advies heeft uitgebracht terwijl hij niet bevoegd was. Hij werkte bij de Pompenstichting in Nijmegen. Die arts stond officieel geregistreerd, maar die registratie verliep in 2008. en Hij regelde geen verlenging, dus hij was niet meer bevoegd. Advocaten twijfelen nu of de uitspraken van de rechter in die TBS-zaken wel geldig zijn. Het OM wil de zaken opnieuw voor de rechter brengen. Maar de advocaten betwijfelen of dat nog kan. Dagblad de Pers ging kijken in Tunesië. Veel Westerse Tunesiërs zijn daar voor het eerst op vakantie sinds de Jasminrevolutie. Nadia uit Nederland vertelt dat ze moet wennen aan alle hoofddoeken op straat. En zelfs de nikaaps. Je had altijd vrouwen die zich conservatief kleden. Maar hun aantal is nu met 50 procent toegenomen, zegt ze. De Tunesiërs hebben vrijheid kennelijk opgevat als religieuze vrijheid. Spits duikt in de wapenhandel en de verlening van exportvergunningen door de overheid. Aanleiding is een zaak uit 2009. Een zakenman kreeg zonder problemen een exportvergunning voor wapenonderdelen naar Egypte. Terwijl bekend was dat hij ook in de druk zat. Spits vindt het toezicht van de overheid veel te laks. Een taxichauffeur moet voor zijn vergunning een verklaring omtrent gedrag laten zien. Maar voor de handel in tanks hoeft dat niet. Als de ontvanger maar bona fide is. En spreekkamerlid Van Dijk die kamervragen had gesteld... suggereert wapenhandelaars voortaan te screenen met de wet Bibop. India roept zijn burgers op om zich te laten steriliseren... want de bevolking groeit veel te hard. NRC Next beschrijft de merkwaardige methode... die de overheid hanteert om de mensen enthousiast te maken... Laat je steriliseren en win een auto. In de deelstaat Rajasthan kun je een nano winnen. Het werelds kleinste auto. Kleine gezinnen zijn gelukkige gezinnen, staat er op een spandoek. Er is ook wel eens gewapperd met wapenvergunningen. Een arts die bij die sterilisaties is betrokken zegt... terugdringen van de bevolkingsgroei gaat heel langzaam. Alle initiatieven zijn welkom. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. World. Yes, he's got dreams He's hanging on to them Bless the day Goodbye. .When I am king. Spanje en Italië liggen onder vuur. Ze worden beide op de korrel genomen door de financiële markten. De rente die ze moeten betalen over het geld dat ze lenen. is gestegen tot het hoogste niveau sinds jaren. Beleggers zijn bang voor een nieuwe schuldencrisis. en is dat wel terecht? Zo ja. Wie is daar de schuld van? Daar ga ik over praten met uh, Marcel Jansen. Hij is econoom aan de universiteit in Madrid. En met Mark Leijendekker, oud-Italië-correspondent van NRC Handelsblad. Marcel Jansen, om te beginnen, welk land heeft eigenlijk op dit moment een, een groter probleem? Is dat Spanje of Italië? Dat valt moeilijk te zeggen. Als we later naar de staatsschuld zouden kijken, dan is het antwoord Italië. Italië heeft een staatsschuld die bijna 120% van het bruto nationaal product is... terwijl dat niveau in Spanje zo'n 64% is, dus veel lager. Maar om de problemen van die perifere landen te begrijpen... moeten we naar de totale uitstaande schuld kijken. En in dat geval loopt Spanje voorop met een uitstaande schuld van bijna 1,6 biljoen euro. En Spanje heeft ook grotere problemen op de arbeidsmarkt... en op de financiële markten. Ja. Uh, als we dat allemaal bij elkaar leggen... dan zou ik zeggen dat de financiële markten op dit moment zeggen... dat de risico's overeenkomstig zijn. Uh, de risicopremie van deze twee landen liggen vrijwel gelijk. Uh, uh, en de reactie van de Italiaanse en de Spaanse regering... zou eigenlijk dezelfde moeten zijn. Maar, maar je moet kiezen, Sabatero of, of, of Bellusconi? Wie ben je het liefst op het moment? Uh, ik, ik blijf toch bij Spanje. Oké. Okay. Maak Leijandek het mee eens? Deze analyse? Um, ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat die, die financiële markten nu eigenlijk vooral erg emotioneel reageren. Um, het is onze grote onzekerheid door wat er in de VS is gebeurd. Um, de Spaanse voegde verkiezingen, in Italië wat ruzie. Men weet eigenlijk niet goed meer wat, wat er nog de belangrijke cijfers zijn. Dus. Um, het is maar wat een gekte vergeeft, zou je eigenlijk zeggen. Dus die op zwakke plekken. Maar het is moeilijk om te zeggen welk land er nu het, nu het slechtste aan toe is. Waar het nu het, het, het zwaarste, ja, het moeilijkste ligt. Het gaat niet alleen maar om cijfers, het gaat ook om geloof ja. in, in de politiek. Ja. Um, Marcel Jansen, uh, wij praten even door over Spanje. Het beeld van Spanje is toch, ja, werkloosheid, een, een huizenmarkt die uh, op zijn gat ligt, zwakke economie en een regering die niet streng genoeg is. Dan lijkt het ook wel heel erg logisch dat de markt daar weinig vertrouwen in heeft. Nou, het is, het is zeker zo dat, dat men de Spaanse uh, regering kan aanrekenen dat de hervormingen, dus de structurele hervormingen die op termijn uh, uh, groei moeten creëren in Spanje, dat die niet ambitieus genoeg zijn geweest. Wat niet te verklaren valt is waarom uh, in de laatste zes maanden uh, uh, dat risicopremie, uh, die risicopremies zo hoog oplopen. Terwijl we eigenlijk uh, zitten te praten over pro, uh, additionele problemen die, die niet erg belangrijk zijn op dit moment. Nou, er is dus weinig nieuwe informatie. En ik heb uh, zelf het gevoel dat er uh, uh, veelal uh, uh, sprake is van besmettingsproblemen. Uh, dus het, het gebrek aan... Uh, door tastendheid op Europees niveau. En men test nu gewoon de stabiliteit van de euro ook. Ja, Spanje heeft last van Europa, van, van de onduidelijkheid binnen Europa... over hoe de crisis wordt aangepakt. Absoluut. Als, als we uh, uh, nagaan dat het akkoord van Griekenland uh, toestaat... dat het hulpfonds in de toekomst staatsobligaties opkoopt... van landen die in de problemen zitten... dan zou dit op dit moment een perfecte oplossing zijn... Het probleem is dat dat allemaal geratificeerd moet worden. En dus die vertraging die we opgelopen hebben bij de oplossing van Griekenland... leidt er nu toe dat uh, het hulpfonds niet in kan grijpen. En we dus ofwel naar de Europese Centrale Bank moeten kijken... of in het geval van Spanje lijkt de oplossing uit China te komen. Ja, in een van de landen waar dat allemaal natuurlijk niet zo goed gecommuniceerd is... wat er nou precies is afgesproken over Griekenland, dat is Nederland. Hoe kijken de Spanjaarden aan tegen Nederland? Er wordt vooral gewezen op de uh, verandering in de houding van minister De Jager... Men begrijpt niet uh, uh, waarom uh, minister De Jager gaandeweg in het debat uh, uh, zijn positie heeft aangescherpt. Men onderkent waarschijnlijk de problemen die hij binnenlands heeft met de gedoofsteun van het kabinet. Daar wordt uh, uh, enorm veel op gewezen. Uh, en uh, ja, men heeft het idee dat Nederland met, uh, met vuur heeft gespeeld. En als ik de kranten lees en merk dat in het uh, debat onduidelijk is... wat uh, de kostenpost is voor Nederland of voor Europa van het Griekse pakket... Ja, dan, dan val ik achterover van verbazing. Ja. Dat soort cijfers hier in Spanje, daar bestaat absoluut geen onduidelijkheid over. Maar zoeken de Spanjaarden toch niet een beetje dan toch teveel de schuld buiten Spanje zelf? Nou, dat moet, uh, dat moet gewoon gereageerd worden nu uh, vanuit de Spaanse politiek. En dat betekent dat uh, de regering uh, uh, duidelijke maatregelen moet aankondigen... om uh, aan het einde van dit jaar de belofte waar te maken dat uh, het tekort wordt teruggebracht tot 6% en de hervormingen moeten worden aangescherpt. Ja. Het probleem is dat dat waarschijnlijk dus... een taak gaat worden van de nieuwe regering. En dat betekent dat we waarschijnlijk toch tot januari, februari moeten wachten... voordat we echt verregaande structurele hervormingen kunnen krijgen. Zapatero op dit moment moet er alles uh, uh, in staat stellen... om in ieder geval die tekortdoelstelling te halen... en daarmee de druk iets wat weg te halen van, die, van de financiële markten. Ja, en hij vindt het uh, ernstig genoeg, heb ik begrepen... want hij heeft zijn vakantie zelfs even uitgesteld... Ja, maar de reacties van de Spaanse regering in de pers zijn niet erg overtuigend. Ik vind uh, de reactie van de Italiaanse president bijvoorbeeld uh, uh, veel duidelijker. Hij vraagt hervormingen. Uh, uh, Spanje had vandaag aan moeten geven dat er uh, uh, zowel door de huidige regering, die eigenlijk al ja, vrijwel opgestapt is, en de uh, toekomstige regering samengewerkt zou moeten worden, nu al, voor de verkiezingen, bij het ontwerpen van hervormingen. En dat signaal ja. ontbreekt helaas. Maar, maar om even over duidelijk te maken hoe ondergrondelijk het eigenlijk allemaal is... Hè. de rente stijgt voor Spanje. Spanje moet dus meer betalen. Dan neemt toch juist de kans weer toe dat Spanje een beroep moet doen op dat noodfonds. Absoluut. En dan zeggen de beleggers weer dat ze dat noodfonds niet vertrouwen. En dan loopt de rente weer op, enzovoort. Het is toch zo langzamerhand allemaal niet meer te begrijpen. Dit is de spiraal die u beschrijft is de spiraal die, die tot de interventie heeft geleid... In, uh... In uh, Griekenland, in Ierland en in, en in Portugal. Het is inderdaad zo Ik dat die moet je oplopende... heel e Ik moet u heel even onderbreken, want er is een spookrijder. Dat klopt. Op de A30 is een spookrijder gesignaleerd. Rijdt u op de A30 van Ede naar Barneveld... dan komt u tussen knopend Maanderbroek en Afrit Scherpenzeel... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder... Mee. ...signalen te waarschuwen. Rijdt u op de A30 van Ede naar Barneveld... ...dan komt u tussen knooppunt Maanderbroek en Afrit Scherpenzeel... ...een spookrijder tegemoet. Oké, okay, Marcel Jansen, we praten over de problemen van Spanje. U um, was net even aan het uitleggen hoe ingewikkeld die spiraal is. Misschien kunt u dat nog even oppakken is op dit moment uh, aan het proberen te bezuinigen, uh, die overheidsuitgaven terug te dringen, maar aan de andere kant uh, loopt die rentevoet op. Dat betekent dat Spanje dus uh, steeds meer moet gaan betalen voor het aflossen van de rente en dus verdere bezuinigingen moet inboeken. Uh, uh, men heeft al bezuinigingen moeten aanbrengen en dat betekent dat de groei van die Spaanse economie ook onder druk komt te staan. En dus dat er inderdaad een, een spiraal uh, kan ontstaan... waarin die rentevoet continu blijft oplopen. De groeiperspectieven naar beneden worden weer uh, bijgesteld. Pardon. En de financiële markten dus in, in toenemende mate... Uh, uh, wantrouwend kijken naar die Spaanse economie. Die spiraal moet doorbroken worden. En de enige manier waarop uh, Spanje dat kan doen... is dus overtuigende maatregelen op tafel te leggen. Helder, dat over Spanje. Marcel Jansen, we praten even door... Over Italië met Mark Leijendekker, oud-correspondent in Italië. Uh, Mark, premier Berlusconi en minister Tremonti van Financiën hebben vandaag uh, met elkaar gesproken. Het was een crisisberaad. Is er laatste nieuws? Nee, is, er is geen laatste nieuws. Uh, iedereen kijkt een beetje naar morgen. Morgen om drie uur zal Berlusconi uh, de Kamer van Afgevaardigden toespreken. Uh, en anderhalf uur, tweeënhalf uur later de Senaat is een toespraak die live wordt uitgezonden op tv. Dus men heeft wel het gevoel dat hier iets serieus in de hand is. En het is ook uh, duidelijk een poging met Berlusconi die zich tot nu toe lang afzijdig heeft gehouden. Hij heeft niet zich laten zien. Om... In ieder geval de indruk te wekken dat er weer iemand is die de leiding heeft in ja. het land. Maar is dat ook inderdaad het signaal? Misschien nog niet eens zozeer heel erg belangrijk wat hij zegt... maar het signaal, de baas gaat zich er zelf mee bemoeien. Ja, nou is het nog maar de vraag of dat dan hoopgevend is. Of juist uh, teleurstellend dat, dat, dat, dat is nog maar af te wachten. Want, ja. uh, er is veel discussie over geweest. Uh, binnen de regering moet Berlusconi Koning dat nou gaan doen. En zal zouden ook mensen zeggen. Ja, dat is een groot risico. Want als de beurzen dan naar jouw uh, toespraak uh, nog verder dalen. Als de markten nog onzekerder worden. Dan is het in feite. Na de electorale nederlagen in Milaan en Napels. Een andere nederlaag die nog harder aankomt. Namelijk een, een nederlaag. Een motie van wantrouwen van de financiële markten. Ja. Nou leek Italië eigenlijk. Uh, heel goed bezig. Hè? Er lag een enorm, of ligt een enorm bezuinigingsplan. Ik ben zo'n 47 miljard in, in drie jaar, inclusief de te betalen rente. Hoe komt het opeens, deze crisis in Italië? Ja, dat laat toch weer zien hoe het eigenlijk ook een, een, een psychologisch probleem is, vertrouw je die landen nog wel. Want Italië heeft een relatief klein begrotingstekort, 3,7 procent. Nou, je zou willen dat heel Europa zo had. De banken zijn vrij goed door de crisis gekomen, omdat ze geen ingewikkelde en daardoor giftige uh, hypotheken hadden. Ze sparen veel de Italianen, in tegenstelling tot de Amerikanen. Dus er is ook veel mogelijkheid om een eigen land uh, te lenen. Maar toch... Toch vertrouwen die markten er niet. En waarom is dat dan? Omdat het om heel veel geld gaat. 1800 miljard euro, dat is de totale schuld van Italië. En een idee te geven, dat is meer of ongeveer even groot als Spanje, Portugal, Ierland en Griekenland bij elkaar aan schuld hebben. Ja. Tweede probleem... Um, gaat die politiek dat wel doen? Um, er ligt inderdaad een groot bezuinigingspakket... 47 miljard euro, razendsnel aangenomen in, in juli, half juli... toen de eerste signalen kwamen van een offensief... van de financiële markten op Italië. Toen hebben ze gezegd, wij zullen laten zien dat we dit snel gaan doen. Maar toch, Berlusconi en Tremonti die, die zijn het niet altijd eens. Tremonti is de man die... De naam heeft, ook binnen Europa, als de, soort, uh, ja, de garantie. Degene die, die garandeert dat er ook echt bezuinigingen komen. Maar het boot het niet tussen die twee. Dus er is een beetje de vraag, gaat Italië inderdaad wel doen wat ze beloven? Laatste vraag, en dat is waar president Napolitano vandaag erg de nadruk op legde. Uh, is Italië wel in staat om de groei... Uh, tot stand te brengen die nodig is om door te blijven gaan met het afbetalen van die grote schuld. Ja. Want dat is eigenlijk het grote probleem op de achtergrond. Italië moddert maar wat voor. Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, dan is de groei structureel ongeveer een half tot een heel procent lager dan die in andere Europese landen. Dus kan Italië wel blijven, uh, uh, voldoende blijven produceren om die rente te betalen. Ja, en we spraken er net al, al even kort over. De vraag rijst dan natuurlijk, is Berlusconi de juiste man om Italië door die crisis te loodsen? Hè? Om dat vertrouwen weer te herstellen? Ja, hij zal toch in ieder geval de indruk moeten wekken dat hij om andere zaken eh, geeft dan alleen zijn eigen belang. Wat toch een beetje een, een, een constant is geweest in de Berlusconi's regeringsperiode. Ze was voornamelijk bezig met wetten die hem zelf moesten beschermen. En hij heeft niet de indruk gewekt dat hij nou veel werk wilde maken van de... Grote structurele hervormingen, die ook in Italië nodig zijn. Flexibele arbeidsmarkt. Vooral opheffen van al die kleine en grote monopolies die nog bestaan uh, in de Italiaanse economie. Ja, en die de, zeg maar, de vrijheid die nodig is om, om, om veel initiatieven en kansen te geven, uh, eigenlijk beknotten. Ja, en beeldvorming, uh, opvattingen over regeringsleiders en dergelijke, speelt natuurlijk wel een rol in dit soort processen. Ja, zeker. En daarom is het ook interessant om te zien wat de rol van Draghi is. Mario Draghi, de uh, voormalige, de, de vertrekkende gouverneur van de centrale bank... en de komende baas van de Europese centrale bank... die heeft vandaag met, uh, met president Napolitano gesproken. Wat er buiten is, wat erin is besproken, dat is niet naar buiten gekomen. Hij heeft al eerder gezegd dat er nog meer bezuinigd moet worden in Italië. Uh, dus dat die 47 miljard die nu op tafel ligt, dat die niet voldoende is. Dat het sneller moet en ingrijpender moet. En nog een andere man... Op de achtergrond is Mario Monti, Eurocommissaris. Die loopt zich volgens sommigen al warm om uh, in ieder geval meteen in het veld te kunnen komen als mogelijk Italië zou gaan besluiten tot een soort zakenkabinet, omdat de problemen anders te groot worden. Mark je dankjewel. Yeah. you. Isa, onmiskenbaar, Paolo Conte. Vanavond de laatste aflevering in onze serie over toerisme in crisisgebieden. Hoe graag reist een toerist nog af naar het land... dat eens bekend stond om zijn vele tempels en religies. Om zijn prachtige natuur en natuurlijk om sushi. Maar dat dit jaar vooral het nieuws kwam vanwege een aardbeving... met daaropvolgend volgend een verwoestende tsunami en kernramp in Fukushima. Ik heb het natuurlijk over Japan... Oud-correspondent Hans van der Lucht vanuit Studio De Smet in Amsterdam. Uh, hoe gaat het eigenlijk met Japan na deze rampen? Um, uh, krabbelend. Um, als we het hebben over toerisme, dan is dat uh, ingedaald de afgelopen maanden met 50%. Op het niveau in het jaar daarvoor. En in Japan zelf. de chaos in die gebieden getroffen door de, met name de tsunami. is zo groot, daar is men nog steeds met bulldozers aan het puinruimen. En ja. dat gaat nog heel, heel lang door. En je zei: het is met 50% gedaald. Was het toerisme in opmars in Japan de afgelopen jaren voordat dit allemaal gebeurde? Uh, het aantal buitenlandse toeristen in Japan is altijd heel laag. Het is, uh, de Japanse regering hoopte dit jaar het aantal van 10 miljoen te gaan halen. Dat is een uh, aantal wat Nederland, een veel, veel kleiner land... Uh, jaarlijks over zich heen krijgt, 10 miljoen buitenlandse toeristen. Japan uh, ligt het, uh, of lag het, uh, rond de 8, 8,5 procent... Uh, of uh, miljoen, sorry per jaar op een land wat 126 miljoen inwoners heeft. Ja. Dus dat was nooit een grote sector. Met de kwakkelende economie van de afgelopen jaren... probeerde men door het aantrekken van buitenlandse toeristen... iets meer geld weer binnen te krijgen. Dat heeft nu dus een enorme klap gekregen. Ben je zelf nog recentelijk geweest? Nee, nee, helaas is dat er niet van gekomen. Uh, de, niet niet uh, sinds, uh, sinds de ramp, ja. nee. Nog even verder over dat toerisme. Hoe erg is het eigenlijk voor Japan dat toeristen wegblijven? Natuurlijk, dat kost geld. Maar zitten ze er op dit moment eigenlijk wel op te wachten? Um, ik heb vanmiddag... Uh, uh, voor de grap geprobeerd een hotelkamer te boeken... in het Imperial Hotel in Tokyo. Dat is uh, zeg maar het Amstel Hotel van, uh, van uh, Tokyo. Uh, staat tegenover het Keizerlijk Paleis, vanuit de naam. Uh, de regeringsgebouwen, daar kijk je allemaal uh, op uit vanuit je kamer. Voor aanstaande zaterdag kon ik uh, een, een nacht krijgen voor 250 euro... Uh, dat is voor, voor een heel, heel chic uh, luxe hotel uh, in Tokio. Ik heb hetzelfde geprobeerd in de Ritz in, uh, in Parijs. En in de goedkoopste kamer, daar moest ik toch zeker 750 euro voor neertellen. Um, ja, en daarmee wil je zeggen, het wordt niet. Bedoel, dat, dat is vrij veel geld, lijkt mij. Ja, maar dat is voor het imperial in Tokio is een enorme klap die ze daarmee incasseert. Dit is een belachelijke prijs. De Kamer was nooit zo goedkoop. Maar zo weinig klandisie hebben ze dus dat ze de uh, prijzen zo enorm ja. laten inzakken. Dus wat dat betreft, graag, toeristen kom. Precies, dat ja. is wat ik wilde zeggen. Ja. Nou ja. Nu ligt die kerncentrale, waar we natuurlijk voortdurend dat nieuws, dat, we dat, ja, dat nieuws over gezien gehoord hebben... die ligt natuurlijk niet ver weg van Tokio. Kan je er wel gewoon heen? Um, ja, de, de uh, Nationale toerismeorganisatie van Japan die probeert ons uh, gerust te stellen. Die publiceert op de website allerlei gegevens over wat er nu precies in Fukushima aan de hand is... volgens de Japanse regering. En ook eh, maken ze vergelijkingen. De straling nu in Tokio, wat is wel een, een, wat is 150, 200 kilometer van de kerncentrale ligt. Maar de achtergrondstraling daar zou lager zijn nu ook na deze ramp... dan in een stad als... Eh, in New York of, of ja. Seoul. Uh, ja. en, en dus zo proberen ze uh, de mensen te vertellen... van er is meer dan alleen uh, dit, dat kleine gebied rondom die centrale. Ja. Ook in een poging om de toeristen Precies. weer naar het land te halen. Ja. Ja. Wat vinden Japanners eigenlijk van toeristen? Uh, hebben ze een moeizame relatie mee. Uh, het zijn eilanders, uh, Japanners. Uh, ze zijn gewend aan hun eigen manier van doen, dat heeft zich in een hele geïsoleerde samenleving... Dat is een hele bijzondere manier ontwikkeld, die Japanse cultuur. Eh, buitenlanders begrijpen dat niet altijd, dus er zijn... Uh, Japanners uh, die zich daar dan speciaal op in gaan stellen. Hey, in Kyoto, de Oude Hoofdstad, heb je traditionele, heel traditionele herbergen... waar die keurig een hele uitleg in het Engels dan geven... Uh, hoe het allemaal precies werkt. Het uh, op de grond zitten en, en het gemeenschappelijke bad en noem maar op. Maar er zijn ook heel veel uh, gebieden waar men het maar heel lastig vindt... en waar het niet zo belangrijk is... Uh, waar men gewoon een bordje geen buitenlanders uh, op de deur zet. Dat kan uh, restaurants gaan... Uh, badhuizen. Uh, wat ik zei, die, die badcultuur is heel specifiek. In havens uh, is het gebeurd dat, uh, dat uh, Russische zeelui uh, vol uh, shampoo in, in dat gemeenschappelijke bad springen. Waar alle Japanners uh, verschrokken uitvluchten, want dat mag je absoluut nooit dat doen. Het is vloeken in Japan. Precies. Ja. En dat zijn allemaal van die hele specifieke dingen. Uh, daar is Japan ontzettend goed in. En sommige Japanners ja, die, die vinden dat te veel moeite om het uit te leggen. Maar goed, dat is niet zo heel wijd verspreid. Hoor. Dus, uh, het is in eerste instantie zijn het heel vriendelijke mensen ja. die nou, nou je tegen er altijd... gasten optreden. Zijn er altijd twee clichés, eigenlijk over Japan? Het ene spraak wel even over hè? het. Is een, het is een duurland. Is het echt een duurland? Niet meer, niet meer. De, de, de in, in inflatie die we hier hebben gehad de afgelopen twintig jaar, zeg maar. Uh, in Japan is in de tussentijd alles uh, bijna goedkoper geworden. Het uh, is geen duur land meer. Die, die hotelkamervergelijking die ik net al gaf, geeft het aan. Je kan in Tokio heel makkelijk voor uh, 7, 8 euro tussen de middag lunchen. Uh, ja. uh. Dan moet je in Nederland maar eens proberen. Nou, en, en stel, s'avonds uit eten. Met, met z'n tweeën? Wat waar, waar moet je dan ongeveer rekening mee? Dat ja, hangt er heel erg vanaf wat je doet. Maar als je als je het heel simpel houdt, dan, dan ben je voor een paar tientjes klaar. Ah ja. Je kan ook naar een heel chique plek gaan, en ah. dan wordt het honderden euro's. En dan uh, is dat cliché nu uit de wereld. Het andere cliché, het is zo'n veilig land. Klopt dat? Dat, dat, dat, is absoluut waar. dat is absoluut waar. Het is een, het is een heel veilig land. Het is, uh, het is een, uh, de politie daar, er is nog altijd heel veel blauw op straat. Ze hebben overal van die kleine hokjes waar politieagenten zitten... bij kruisingen en weet ik het wat. Het is, het is een, een, uh, een heel veilig land, absoluut. absoluut. Nou, allemaal redenen tot nu toe om er naartoe te gaan natuurlijk. Uh, die Japanse toeristen, die, die zie je uh, overal in de wereld. Met, met die camera's gaan ze ook veel in eigen land op vakantie? Uh, ja, de meesten gaan toch uh, nog altijd in eigen land op vakantie. Uh, uh, en niet alleen, alleen uh, groepsreizen. Hè. Je ziet hier ook altijd die Aziatische toeristen met een, een groepsleider met een vlaggetje. Dat doen ze in, in het land zelf net zo hard. Uh, en ook bedrijfsuitjes en al dat soort dingen. Dat, uh, in groepenreizen, dat uh, hebben ze geperfectioneerd. En, uh, en ook scholieren, scholenreisjes. Die, die oude hoofdstad die ik noemde, Kyoto. Uh, in het schooljaar dan, dan zitten daar ja. honderden, duizenden uh, studenten elke dag een schoolreisje. En die, die groepen waar je het over hebt, waarom gaan die Japanners nou eigenlijk altijd in, in groepen op vakantie? Of dat, dat zien wij hier in, in, in Amsterdam natuurlijk ook al, bijna altijd. Dat ze altijd in, in groepen optrekken. Waarom is dat? Het is de samenleving is heel erg gericht op, op de groep waar je toe behoort. Het is een heel hiërarchische samenleving. De positie die je in een groep hebt is enorm belangrijk. En het gezin is voor de meeste mannen niet het belangrijkste, maar dan toch de werkgever. Uh, het bedrijf waartoe men behoort, uh, dat soort organisaties zijn. Uh, ja, dat heeft natuurlijk, de geschiedenis heeft daarmee te maken. Het is van ouds een heel uh, autocratisch land geweest met een sterke. Uh, uh, uh, feodale macht, uh, die heeft ook altijd de bevolking in groepen ingezet... en, en, en gro als groep verantwoordelijk gemaakt voor dingen in buurten... was men als groep verantwoordelijk voor de veiligheid in de eigen buurt. Dus dat is er uh, van kind af aan, wordt dat er nog steeds ingegoten. Ik zei het aan het begin, het is de laatste aflevering in de serie... over toerisme in crisisgebieden. Aan jou de vraag, wel of niet, naar Japan? Ik zou zeker naar Japan. Uh, ja hoor, dus zolang je niet naar dat uh, noordoostelijke gebied gaat, uh, is, is, is, er, uh, is er heel veel nog te zien. Uh, ik noemde Kyoto al verschillende malen. Uh, in het zuiden helemaal, dat is een prachtige eiland. Uh, Okinawa, dat ligt vlakbij Taiwan, dat is uh, helemaal duizenden kilometers ver weg van het rampgebied. Uh, er zijn genoeg plekken over om naartoe te gaan. Oké, okay. Hans van der Lucht, dankjewel. was nothing but an awful song, but now I know the meaning of true love, I'm need Just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings. ZANG EN I know it starts inside of me oh, oh, if I can see it Then I can be it If I just believe it There's nothing to it I believe I can fly I believe I can touch the sky I believe I can fly van R. Kelly. En dan is het nu tijd voor magie. Illusionist Hans Klok staat deze maand bijna iedere avond in theater Carré... met zijn nieuwe show Hi, Henk van Hoorn, goedenavond. Goedenavond, Marie. Henk van Hoorn, oud-presentator van Het Oog, maar vooral uh, ook vanavond... liefhebber van illusionisten. Je Zeker. zit in de studio in Amsterdam, we zien elkaar dus niet. Nee. Want je komt dus net ook uit die voorstelling, genoten... Nou, heerlijk was het. Ja, nee, echt waar. Je hebt net wat muziek laten horen en zo ging het de hele avond door. Dus uh, nee, dat, uh, dat zat goed in elkaar, dat programma. Echt de ene truc naar de andere. De lovende kritieken in de kranten, die waren terecht. Ja, vind ik wel. Wat was voor jou nou het hoogtepunt? We lezen steeds over dat vliegen van Klok. Was dat het hoogtepunt? Nee, vond ik niet. Nee. nee? nee nou nee, nee, want als je goed oplette, dan zag je wel ongeveer hoe hij dat deed. Wat oh, mij, ja? mij een beetje tegenviel... Ik had gedacht dat hij de zaal in zou komen zweven, maar dat was helemaal niet zo. Hij bleef keurig op het podium en dan ging op en neer een beetje en een beetje heen en weer. Maar, ja. maar je zag touwen of zo? Nou, dat, die zag ze niet, maar je vermoedde ze wel. Ja, ja. Maar wat dat... was dan het hoogtepunt? Nou, het rare was het, het, het, het, het, twee dingen eigenlijk. De, een kist op pootjes waar die niet één, maar negen meisjes uit de voorschijn kogelde... <laughs> En allemaal even mooi, dus dat, was, ja, dat vond ik echt knap gedaan. Want je, ja, je beseft dat dat niet kan en eh, dat ze dus ergens vandaan moeten komen... want die kist die staat er pootjes, je kijkt er dwars doorheen bij wijze spreken. En toch komen ze er één voor één uit. En hetzelfde is eigenlijk het principe van een, een koker. Hij heeft twee kokers en het ene daar staat een glas onder en het andere een wijnfles... En dan speelt hij een soort balletje, balletje. Maar het gevolg is dat uh, op het laatst negen wijnflessen op tafel staan. Mm. En uh, je weet bij God niet waar die vandaan komen. En dat vind ik nou, dat zijn hele simpele dingen en ik kan ze niet verklaren. En laat je echt helemaal meeslepen op ja, vanavond. Zeker. Ja. Ja. Nou kennen we je natuurlijk vooral als, als heel kritisch journalist. Hè? Ja. Nuchter, uh, no nonsense. Uh... Hoezo, hoe, hoe heb je dan die fascinatie met, met, uh, ja, met tovenaars, met goochelaars, <laughs> illusionisten? Hè? Ik bedoel, wij maar laten to ons toch liever niet voor de gek houden? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, maar goed, ik vind trucs vind ik altijd leuk. En vooral als ik ze doorzie. Dus uh, ik probeer altijd, als ik uh, naar zo'n show ga of op de televisie iets zie... om erachter te komen hoe ze het nou precies doen. En dat lukt niet altijd. Uh, lang niet altijd. Maar zelfs als je ze doorziet dan nog, uh, kan iemand het zo knap doen... Dat je, uh, be, be, ja, dat, je, dat je daar verbaasd van staat. De klok is daar een typisch voorbeeld van. Uh, er zijn een aantal trucs die ik wel doorzie. Vooral ook omdat ik ja, op internet kan je tegenwoordig heel veel vinden. hoor. En er zijn ook uh, bij SBS en bij RTL zijn programma's geweest. Goochelaars ontmaskerd. Daar zaten ook heel veel trucs in. die werden gewoon uitgelegd. Dus, uh, zelfs, maar zelfs als je weet hoe het, hoe het werkt... Dan nog doet hij het zo knap en zo snel ook. dat je daar de grootst mogelijke bewondering voor mm. moet hebben. Dus het is als het ware, uh, je weet wat er in, in, in een brood zit aan ingrediënten. maar een bakker kan er dan toch nog iets heel fraais van maken. dan kan je daar to to toch bewondering voor hebben. Dus dat, dat is denk ik het fascinerende van klok. En ga je dan ook, uh, als je dan, dan straks thuis bent een beetje, beetje bedenken, uitzoeken hoe hij sommige dingen doet? Ja, van die, van, die, uh, van die flessen, dat wil ik wel weten, <laughs> ja. Kom je dus daarachter? Dat... Ben, je, ben, je, ben je zo goed dat je dat, dat je dat uit gaat vinden? Ja, niet zelf, maar de, de, nogmaals, op internet kan je tegenwoordig heel veel vinden. En er zijn natuurlijk, hij maakt natuurlijk gebruik van... Al oude trucs. En die steekt hij in een modern jasje. Dus het is. Kijk, ze kopen ook trucs van elkaar. Hè? Het, is, uh, het is allemaal niet zelf verzonnen. Uh, dus uh, ja, dat kost, uh, dat kost duizenden soms honderdduizenden gulden, zou ik me laten vertellen. Of gulden, euro's, vroege guldens. En, en, en ja, die worden dan weer in een nieuw jasje gestoken. Dat zie je ook in, in deze show. Uh, ik weet ik heb ze niet geteld hoor, maar het zijn ontzettend veel trucs. Uh, er worden meisjes doorboord en uh, die, worden, die verdwijnen en komen op de meest vreemde plaats weer uh, boven water. En, veranderen vooral heel snel weer in Klok zelf, dat soort dingen. Ja, dat zijn de bekende dingen, maar als je, als je ze weer in een nieuw jasje steekt... dan lijkt het allemaal weer net nieuw. En dat, dat is denk ik het fascinerende. Je krijgt een, een staalkaart van allerlei trucs... die er in de loop van de uh, jaren zijn uitgevonden. Die heeft hij dan uh, aangepast. En in uh, rap tempo worden ze dan voor je vertoond... onder die muziek die je net uh, liet horen. Ja. Je bent een kenner, dat, dat blijkt uit alles. Is Hans Klok de beste? Weet ik niet. Ja, in Nederland zeker. Uh, ik, maar we hebben er niet zoveel in Nederland. Ik, ik herinner me van vroeger nog Fred Kaps. Die deed dat, uh, maar dat was veel kleinere schaal. Dat was niet echt een illusionist, maar meer een, meer een goochelaar. Dus met kaarten en dat soort dingen. Dat doet Hans Klok ook wel, maar Hans Klok is meer van de grotere dingen. En dan komt hij meer in de buurt van David Copperfield, denk ik. In, ja. uh, in Amerika en in Engeland. En uh, dat soort mensen, die, die, hebben dat, die hebben ook gevlogen trouwens. En uh, die doen dat soort grote dingen. En hij is meer van de grote, grote dingen. en In Nederland hebben we niet zoveel... Ja, we hebben Hans Kazan en zo. Ja, ik wilde hem net noemen. Maar... Ja, nee, nee, die is er ook. Maar nogmaals, dat zijn niet de grote apparaten. Dat zijn meer de kleine, kleinschalige, wat ik goochelen noem. Ja. Zijn er nou vanavond trucs waarvan je zegt... Nou, dat had ik eigenlijk heel snel in de gaten. Hoe ik jawel, dat deed. Jawel, maar dan nog. Kijk, zo'n zo, zo, zo kist of, of wat het dan ook is of een stoel of zo, die heeft uh, poten die heel dun lijken, maar in werkelijkheid heel dik zijn. En dan kan je makkelijk iemand in verbergen. En als je dat helemaal weet, nou oké, okay, dan is het alleen nog de, de kunst om uit te vinden hoe snel dat gaat en uh, hoe dat precies in elkaar zit. Maar het principe is het dan wel helder en uh, heb ik dan ook wel door. Maar dan nog kan je er bewondering voor hebben, vind ik. En zo'n zaal, gaat die dan daar echt helemaal in op? In, in zo'n ja. voorstelling van Kazen? Nou, Wat mij echt opviel was. Er zaten kinderen in de, in de zaal. Van, nou, een jaar of zeven, acht. En, en bejaarden en de, alles wat daartussen zat. Dus dat was een heel gemalleerd publiek. En hij zelf, uh, legt hij ook op het toneel uit. dat, dat hij uh, op achtjarige leeftijd al mee in aanraking kwam. Nou, het geld, hetzelfde geldt een beetje voor mij. En uh, ja, die, die kinderen die nu in de zaal zitten. die, die ik neem aan dat die ook onder de indruk zijn. Misschien ook wel later goochelaar of illusionist willen worden. Ja, ik lag, las inderdaad in een van de recensies dat er ook een kind was geweest. Een van de eerdere voorstellingen dat op een gegeven moment had geroepen wauw. En dat dat toch ja. wel voor, ja, voor, voor ja. zo'n iemand als klok de, de meest grote beloning uh, is. Is ook zo, ja. is ook zo. Ja. Maar je, je roept voortdurend wauw ook als je geen kind meer bent. <laughs> <laughs> Nogmaals, hij doet het zo knap en zo, in zo'n tempo dat je er alleen maar bewondering voor kan hebben. Had je vroeger zelf een goocheldoos? Ja, ja nou sterk, je had vroeger van die verjaardagen... Uh, misschien herinner je dat nog, of misschien niet meer. Dat, dat, dat, dat, bij mijn ouders bijvoorbeeld zat, zaten mensen in een kring van dertig mensen. De mannen bij de mannen en de vrouwen bij de vrouwen. En die wilden op zo'n avond ook wel eens wat. En nou, <güls> dan werd mij gevraagd om, om uh, tussen de, de gordijnen letterlijk in de serre... Uh, ik had, had het nooit gooch... van je gedacht, Hans. Ja, ja, ja, ja echt, echt waar. En dan trok ik de pijn waar van mijn moeder aan. En ik had een googelstaf gemaakt van een stuk hout met sterretjes erop geplakt... En dan deed ik allerlei trucs die ik in een boekje had gelezen. En meestal ging dat goed, maar er ging één vreselijk fout. Dus god, wat hebben ze een lol gehad. Dat, dat was echt de avond van hun leven. Die hele verjaardag lag te schudden van het lachen. Want ze zagen hoe, het, hoe ik het deed. En dat was niet de bedoeling. Nou ja, goed. Ik hoefde. Later deed ik trouwens radioverslagen uh, die, tussen die schijfduren. Dus dat is mijn later beroep geworden. En niet uh, tovenaar of vogelaar. Nee. Die, die truc die zo misting ging? Ja, dat was een balletje wat, wat in een zwarte doek zat. En eigenlijk zat er een touwtje aan. En op een gegeven moment zag je hem hangen aan dat touwtje. Dat was echt niet de bedoeling. Nee, nee, nee. Ik weet en... het nog, je merkt het. Het was echt een trauma. Nou, uh, gaan we eens kijken ho hoe goed je eigenlijk bent met, ja. dat, uh, met dat goochelen. Want elke illusionist heeft natuurlijk een, uh, een kaartspel in zijn mouw. Ja. Ik heb dat nu ook hier uh, voor me liggen. Ja. Ik ga schudden. Ja. En naast mij zit Onno Duivenee de Wit. Ja. ja. Je voelt hem aankomen, Henk. Ik voel hem aankomen. Je voelt hem aankomen. Ja. Henk, concentreer je. Ik vraag Onno nu een kaart te trekken. Een gewichtig moment, mag ik al zeggen. Ik heb hem hier in mijn hand. Ja. Ik zie het. Het is de... Harteboer. Het is de? hartenboer. Nog een keer. Hartenboer. Mis. Jammer. Nog een tweede poging? <laughs> De schoppenheer. Bijna! Ja, hè? Bijna, ja, Henk. Ik zie het bijna. Maar je weet, Margriet, alles is tot doorgestoken kaart. Dus dit kan helemaal niet wat jij nu wil. We hadden van tevoren moeten afspreken. En dan had ik nu <laughs> vol overtuiging kunnen zeggen wat het is. En zal het een, zal het een aas zijn of zo, toch? We verraden het niet, Henk. Dank je wel. Oké, okay. graag gedaan. Ja. Is voor de muggen haalt u muggenspray en de klamboe maar tevoorschijn... want er is een grote muggenplaag op komst. En alsof dat nog niet erg genoeg is... laat een onderzoeksteam van de Universiteit Wageningen... volgende week nog eens 100.000 extra muggen los... voor een experimenteel onderzoek naar de vraag... hoe ver muggen eigenlijk kunnen vliegen. Goedenavond, meneer Verdonschot. Goedenavond. U leidt dat onderzoek, het lijkt me eigenlijk... een Plaag op een plaag. Waar worden die muggen eigenlijk losgelaten? Ja, we gaan dit onderzoek doen omdat we in Nederland een aantal waterwerkingsgebieden aanleggen. Gebieden waar uh, water uh, geborgen wordt, zodat niet uh, de kelders en de wegen blank komen te staan bij de eerste beste heftige regen bij. Ja. Zoals we de laatste maand gezien hebben. Uh, tegelijkertijd, als je dat doet, dan uh, berg je water op gebieden waar dus ...tijdelijk water komt te staan... ...en dat is een ideale plek voor muggen. Uh, omwonenden die rondom deze waterbergingen wonen... ...die uh, hebben dan ook geklaagd of die zijn gewoon bang... ...voor het ontstaan van plagen, van muggenplagen. En uh, in dit geval DOG Dremte... ...want het ministerie is gewoon bezorgd van... ...oké, okay, hoe ver moeten we dan de bergingen afleggen van de bewoning... ...zodat mensen, als ze dan geen wateroverlast krijgen... Ja. ...ook geen last van muggen krijgen. Ja, u, u gaat eigenlijk... Onderzoeken hoe je ja, de bebouwde kom, zeg maar, zo, zo, zo ver mogelijk van de muggen weghoudt. Ja, precies. We willen geen uh, plagen in het dorp, we willen geen overlast. Hebben. Nee, dus, dus hoe ver moet je ergens stilstaand water hebben van een, van een stad, van een dorp, dat de muggen daar naartoe gaan en zo min mogelijk de mensen in de bebouwing last bezorgen. Ja, precies. Ja. En, en uh, nogmaals, waar, waar gaat u die, die muggen precies loslaten? Uh, we gaan ze loslaten op universiteits, het uh, universiteitsterrein. Dat ligt uh, eigenlijk ten noorden van Wageningen. Echt een paar kilometer echt buiten de bebouwing. Zo de, de muggen die wij loslaten, die, die uh, komen ook niet in Wageningen zelf. Daar nee. hebben de mensen geen last van. Die, die gaan niet voor overlast zorgen nee, voor mensen die nee, nee. toch al nee, op een dag zijn? Nee, zo kunnen ze niet vliegen. Nee. Nee. Nee. Hoe gaat dat onderzoek eigenlijk precies in zijn werk? Hoe, hoe, hoe denkt u daarachter te komen? Nou, we hebben natuurlijk heel veel geluk gehad. We hebben in juli een hele natte maand gehad. Daarin zijn heel veel muggen ontwikkeld. Die muggen eitjes die hebben we verzameld. Al die eitjes hebben we in de koelkast gestopt, zodat ze niet doorgroeien. En we hebben nu alle, alle eitjes in, in, het, in het water. Uh... Mug in de keel. Ja, precies. <laughs> Sorry. Uh, die, die, ik heb de hele dag gepraat hierover. Yeah, yeah, yeah. uh, die, die eitjes zijn nu in, uh, container, in, in, in grote speesekuipen, dus in, in water gebracht. En die ontwikkelen nu. En over ongeveer maandag of dinsdag dan hebben we zoveel muggen, ongeveer 300.000. En die gaan we dan in één keer loslaten. Yeah. Uh, die bakken staan dus in tenten, een soort partytenten. En vanaf dat ene punt waar al die bakken staan, daar vliegen die muggen naar verschillende richting op. En ja. we hebben overal vallen hangen. dan nou. weten we hoe ver ze kunnen vliegen. Het klinkt wetenschappelijk verantwoord. Ik hoop dat u uh, uw eigen muggen allemaal weer terugvindt. <laughs> ja, allemaal niet hoor. 2 tot 10 procent. Ja. Nou, dat is een hele mooie score. Ik wens u veel uh, succes bij dit onderzoek, meneer Verdonschot. En hartelijk dank. Ja, dank dankjewel. Ja. Dit was het met het oog van 2 augustus. Morgen weer. En dan met Rob Trip. Een goede nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Gleis im Stehen.